De Planeteneter door Julien van Remoordre, deel 4. Op zoek naar John. Mijn oude professor, dokter Leij, heeft dat me steeds voorgehouden. Jongen, verheug je je nooit, te beginnen een psychiatrisch onderzoek? Want op het volgende moment krijg je de rekening gepresenteerd. Ja. Ik was verheugd met de gesprekken die ik met Erika Blanken voerde. Haar kijk op de grote maanbeving, u weet wel. De gebeurtenissen die zich op 24 juni 2084 en de daaropvolgende dagen afspeelden. Toen wij nog de twee permanente ruimtelabs, Beta 1 en Beta 2 in orbit hadden. Leek mij bijzonder interessant en uh, verhelderend zelfs. Zonder de minste moeite kwam ik te weten. Hoe de verhoudingen waren tussen de bemanningsleden van Beta 2, Hoe John Doorn, de commandant, zich volpropte met stimulerende middelen. Hoe hij, en dat dacht ik van zeer grote betekenis, hoe hij als het ware werd door het waanidee dat hij verantwoording zou moeten afleggen tegenover de Hoge Raad voor Ruimtevaart. En hoe de spanningen tussen hem en de overige bemanningsleden, hierin Blanker en Peter Lansheer, groeiden en evolueerden. Erika reageert op mijn vragen zeer emotioneel. Ja? Dokter, neem me niet kwalijk aan de maar ik heb een belangrijk bericht voor u. Goed, geen ik luister. John Doren is verdwenen uit blok dokter. Wat, John? John gevlucht? Geen paniek, Erika, geen paniek. Ik ben ervan overtuigd dat binnen het uur alles huurder zal zijn. Oh, maar u kent hem niet, dokter. U weet niet wat... Wat kan ik doen, dokter? U komt dadelijk bij ons. Hou Erika gezelschap. Ik moet naar Blok C. Nee, ik ga mee. Dat heeft toch geen zin, Erika? Ik, ik zeg u dat ik meega, dokter. En niemand zal mij dat beletten. Goed, goed, goed. goed. Je mag mee. We gaan met z'n drieën, gegeten, Kom je mee naar de lift? Ja, dokter. Nog, uh, nog verder bijzonderheden, Greta? Nee, dokter. Oh, en wie heeft er eigenlijk opgebouwd? Dr. Simons. Dr. Simons heeft wachtdienst in Blok C. Hij zei dat John Doorn uit het Blok verdwenen was. En waar hebben ze gezocht? Ik zou het niet kunnen zeggen. Erikke, heb jij je enig idee van waarom John Doorn zou kunnen zijn? Nou, dat antwoord op die vraag kunt u zelf wel, dokter. Je bedoelt omdat hij niet geloofd wordt? Ja, maar ontsnappen kan hij in elk geval toch niet? Dat dacht u maar. Wat, volgens jou kan hij dat wel? Oh, ik ben ervan overtuigd. We hebben wel moeilijke dingen opgeknapt. Mag nou, ik eens een voorbeeld? <laughs> Ooit is een tochtje gemaakt door een oerwoud, dokter. Ik bedoel, zonder basisuitrusting. Niet eens een kompas, een tent, een wapen. Mooi, ze zijn dan aan het peilen. Wat? Ze peilen John. Ze zoeken het door middel van een peilapparaat. Kan dat dat? Als... Ja, en of... Hoe kan dat? Dr. Kimbal, blij u te zien. Ah, hallo, Walter, hallo. Dit is dokter Walter Simers. Ja, ja, wij kennen elkaar al. Inderdaad. En dat is dan Greta, neem ik aan. Jawel, dokter. Heb je nieuws? Nee. Wat? Hey, je bent al teilen. Geen reactie. Dat is toch niet mogelijk? Ja, ik begrijp het ook niet. Dr. Kimbal, u hebt nog steeds niet mijn vraag beantwoord. Oh, lichtje, neem me niet waar, Amerika. Wat, wat vroeg je ook alweer? Hebben jullie hem behandeld met radioactieve isotopen? Hij draagt een miniatuurzender bij zich. Waar? Het is niet meer dan een routine kwestie, Erika. Het merendeel van onze patiënten... Die hebt een chirurgische weg in het lichaam gebracht. Ja? Of wat? Erika, ik meen dat het treffen van een dergelijke veiligheidsmaatregel... ...geen gebeurtenis is om je overop te winden. Het is inderdaad een routine kwestie. Onder zijn linkeroksel draagt John een miniatuurzendertje bij zich. Nauwelijks een millimeter onder zijn opperhuid. En Peter. En ik? Ook oh Peter. Ook jij. En nog meer dan honderd andere mensen in dit ziekenhuis. Maar dat wil ik niet! Wat hebben jullie nog meer met ons gedaan? Ik moet het weten. Goed, goed, je mag het weten. In jouw medisch dossier staat letterlijk alles... wat de behandeling betreft die we jou gegeven hebben. Greta, laat haar dat dossier maar zien. Ja, dokter. Ik ben eigenlijk weer aan, aan, aan, aan het werk. Ik, ik wil John leverten wel terug om hem te helpen. Kom, juffrouw Blanke. Het is niet ondenkbaar dat ik straks je hulp nodig zal hebben, Ik zal je echt op de hoogte houden. Nou, ik geloof u niet meer, dokter. Toen dan, juffrouw Blanke. En? Hier is de band... Kanaal 28. Dat klopt. Ja, maar geen signaal. Hoe ver draagt hij zelf wel? Minstens 40 kilometer. Zo ver kan John onmogelijk weggevlucht zijn. Daar ben je er zeker van. Er ontbreekt geen enkel voertuig in het park. Bovendien verliet geen enkel voertuig het rijden minder dan een uur geleden. En de patiënt wil binnen dat tijdsbestek nog gezien door twee verpleegsters. Is die je pijlen oké? Okay? Ah, zonder twijfel. Dat is Johns apparaatje defect. Ofwel, hij heeft zelf geknoeid. Maar hij had er geen weet van. In de astronautenopleiding wordt vaak gebruik gemaakt van microapparatuur. Misschien herinnerde hij het zich en is hij op zoek gegaan bij zichzelf. Dat kon hij onmogelijk vinden. Welke andere verklaring ziet u? Ja, ja. Nou, zet dat spoel maar af. En nu? Kijk, dit is de plattegrond voor het ziekenhuis en de omgeving. Inderdaad. Is hij bijgewerkt? Ah, tot in details. Nou neem ik aan dat een aantal van onze mensen alles hebben uitgekampt. Het hele blok. Momenteel is de tuin aan de beurt. De ploeg is uitgerust met een warmteindicator en een infraroodstraler. Ja, maar John is verdomme toch niet in lucht opgegaan? We moeten iets over het hoofd hebben gezien. Het is toch altijd niet mogelijk? Ik weet echt hebben niet... Hebben ze... Hebben ze op het dak gekeken? Ja, en dat zou nog niet verklaren... Hallo, ja? Dokter Kimball. Is... Is hier, ja? Ja, ja, ga je gang, Geeta. Ik geef u juffrouw Blanker door, dokter. Ze wil u iets vertellen. Ja, maar luister... Uh... Dokter, als jullie hem niet vinden, blijft er maar één mogelijkheid over. Ik herinner me niet eens van toen we door de dode stad trokken... Toen was hij namelijk ook door... Uh, uh, enfin, hij moet zich ergens ondergronds verschuilen. Absoluut niet. We hebben de kelders doorzocht. Overal. Ja, maar de... dingen dat we zijn. Walter, we vergaten de riolen. Oké, okay, Erika, we doen ons best. Zodra we hem gevonden hebben, zal ik je melden. Maar ik wil niet dat jullie iets met hem doen. Beloof het me. Erika, je hebt mijn woord. Trouwens, waarom zou hem kwaad berokkenen? Ja, tot straks. Walter, luister. Roep je opsporingsboek terug. Dadelijk hierin. Ik heb drie wagens nodig. Hallo, centrale. Zorg onmiddellijk voor drie snelle wagens met chauffeur bij ingang blok C. Zeer dringend. Juist. Juist. Daarom konden we niet peilen. Hij zit onder de grond. Jullie hebben geluisterd naar het vierde deel van de planeteneter Op zoek naar John, door Julien van Remooteren. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Greta, Barbara Hofman. Erika Blanker, Marijke Merkens. Dokter Walter Simons, Willy Ruijs. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.